Bij. Na de vergadering spelen ze een softbalwedstrijd met gehandicapte kinderen en openen ze een tentoonstelling in het Curaçaos Museum in Willemstad. Naast de verzelfstandiging van Sint Maarten en Curaçao houdt de nieuwe status in dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba Nederlandse gemeenten worden. Door koperdieven heeft een deel van het centrum van Tilburg een tijdje zonder stroom gezeten. De dieven hadden in een transformatorhuisje de hoofdschakelaar uitgezet om daarna hun slag te slaan. Volgens netbeheerder Enexis zijn ze waarschijnlijk gestoord in hun bezigheden, want er is niets gestolen. Wel waren de leidingen zo beschadigd dat er niet direct weer stroom kon worden geleverd. Zo'n duizend huishoudens en winkels hadden last van de stroomuitval in het centrum van Tilburg. Dan het weer vrijwel overal zonnig, alleen in Zeeland nog wat laaghangende bewolking. Op de Wadden een vrij krachtige oostenwind en een middagtemperatuur van 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Ook morgen zonnig, maar wel koeler. Dit was het hoor.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 Dat is dat zo, ja. Je hoort de aan het begin van deel 2 van Zandvoort op zaterdag. Deze zaterdagmiddag een lekkere zonnige zaterdagmiddag. En voor de maandagmorgenluisteraars, ook maandagmorgen is het lekker zonnig. Dus ook een lekkere maandagmorgen toegewenst. Je hoort de en The Things We Do For Love. Zie FM voor Zandvoort en de regio. En dat was het eerste plaatje Daan in uur 2 van uh, Zandvoort op zaterdag. Is het zo? Nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Hallo, daar Goedemorgen en goedemiddag. Hallo. Wat is het donker hier? Wat is het donker hier? Ja, dat komt hier aan natuurlijk. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. Ik begrijp hem. In deze deel 2 van dit programma uiteraard weer aandacht voor de finale races op circuitpark Zandvoort, De Dutch GT4. Ja. Dat is de eerste volgende race waar we aandacht aan gaan besteden. Straks gaan we weer terug naar Jaap Koper. En we gaan ook nog uiteraard naar Joop van Ness. toe voor het uh, voetbal. Vervolg van uh, de wedstrijd tegen AFC vandaag. Ja. Niet echt een sterk begin van uh, SV Zandvoort, Maar wie weet... Misschien is het inmiddels alweer beter gegaan. Hoor. Zo dadelijk van uh, Joop van En verder hebben we wat uh, andere berichten. In de derde uur onder meer nog nieuws over het uh, kunstverstijn. En nog vele andere dingen. Gewoon lekker blijven luisteren naar CFM. En altijd goede muziek hè. Uiteraard. En CFM Text TV houdt in de gaten voor de laatste berichtgeving uit uh, Zandvoort en de regio. Kijk je op kanaal 45 morgen de hele dag. Race TV. Ja. Dus geen uh, nieuws, maar race tv. Vanaf half elf nemen we de uh, finale races live mee op televisie. Ja, en altijd, goed, altijd gezellig. Dat dacht ik ook. Gewoon de radio aanhouden op uh, CFM. En uh, wij zijn er tot aan vijf uur. En daarna heb je de heren van Entertainment Met For you. you. Met uiteraard weer heel veel nieuws over uh, alles wat uh, op het gebied van entertainment, entertainment gaande praat. is. Ja. Hier is Incognito, de plaatje wat ik me heel kort voor het nieuws van uh, drie uur kon draaien. Dus... We gaan hem gewoon nog een keer helemaal erin gooien. Hier is Don't You Worry About The Thing.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 wel helemaal super gewoon dat uh, deze Grootmanoel 5 weer teruggekomen is met een heerlijke plaatsje hoor. De misery bij CFM, dat allemaal op deze zonnige zaterdagmiddag. Ja, en aankomende maandag wordt het ook zonnig en aankomende maandag dan uh, gaat er gegolfd worden. Vier open finale, Daan. Oh ja? Ja, die hebben de finale op de Kenner. Het begint om half elf en uh, ja, dan gaan ze de hele dag spelen om de beste golfer van het uh, vier open. Ja. Ben benieuwd, ben benieuwd of Joop uh, van eerst ook meedoet, Joop. Nou, ik zou het best wel willen, maar ik kan het niet meer, op. Oh jee, dat, ja. is, dat is waar. De schouder die functioneert niet meer goed. Dus je kan uh, absoluut geen swing maken, dat kan je absoluut wel vergeten. Maar in ieder geval ga je wel weer uh, mooie foto's maken, neem ik aan. En ja, ik ga er in ieder geval naartoe. Dat, dat dacht ik raar, ook. Tuurlijk. Ja, uiteraard zijn we daarbij aanwezig. Kijk eens aan. Oh, ik krijg net van, uh, van Rob Smits uh, van 4 te horen dat het vierde met 3-1 vier, voor staat. 3-1 voor? Of ik dat even door wil geven. Hebben ze doping gebruikt of zo? Dat zal haast wel. Dat, dat moet haast wel. Ja, dat moet gewoon niet doen, dat weet ik wel. Ja, hoe we gaat het met de eerste, Joop? Uh, ja, ik zit eigenlijk naar een hele lieve wedstrijd te kijken. Laat ik het zo zeggen. Hoe lief? Lief voor elkaar. De scheidsrechter heeft misschien in totaal maar vier of vijf keer gefloten. En het is... Ja, ik vind het een slechte wedstrijd gewoon. Uh, AFC heeft het meer in de balbezit. speelt dan wel op de helft van uh, Zandvoort. En nu dan komt Zandvoort op de helft van AFC is één keer gevaarlijk geweest en de AFC is één keer gevaarlijk geweest. En dat is net op het moment dat jullie inbelden. Toen uh, kwam de bal op de onderkant van de lat en stuitte de vierde onderkant van de lat het veld weer in. Dus, dus dat was de mazzel voor uh, Joris Schmid, de keeper van Zandvoort. Ondertussen is het nog steeds 0-0 en de schrijft op dit moment de 44ste minuut van de wedstrijd. En het lijkt mij sterk dat daar nog veel bij zal komen. Ondertussen een uh, uitbraak voor Zandvoort, die zal aan kan de bal aannemen. Probeert de man te passeren, blijft dat nog wel in bal bezit, maar doet het op een verkeerde manier. Ja. Oh, hier gaat iets niet goed. De Haan maakt inderdaad een overtreding. Dat klopt helemaal. Maar wat daarna gebeurt, dat kan niet. De nummer 6 van AC geeft dan daar meteen een slag richting het hoofd van uh, Michel De Haan. Uh, dat hoort natuurlijk niet. Ik ben benieuwd wat die scheidsrechter wat Want ik zeg hem nog: Het is heel lief. Hij heeft die maas hij krijgt slechts een gele kaart. In mijn ogen was het toch echt wel een rode. En nogmaals, ik zei net: dit is een hele lieve wedstrijd. Maar het stond helemaal niks voor. <laughs> Moet je ook niet zeggen. <laughs> ja, nee, duidelijk. <laughs> dus ja, mijn tekst wordt weer gelogen, schrapt deze actie. Het was natuurlijk een overtreding van Michel Daan, helemaal niks meer aan de hand. En terecht wordt ervoor voor gefloten. Maar wat daarna die nummer 6 deed, ja, dat kan gewoon niet. Helemaal uh, uh, uh, Bestal gefloten, het spel lag helemaal stil en ijs. Geeft hij een slag richting het hoofd naar aan, Raakte net niet maar wel zijn schouder en die uh, die dus achterover en dat is door de scheidsrechter bestraft slechts met een gele kaart. Ondertussen ligt wel een verdediger van de AFC op de grond, heeft verzorging nodig en daarom uh, ja, duurt die eerste helft nog eventjes dus extra. Natuurlijk is dat het geval en uh, dat gaat nu gebeuren. Oh kijk, de scheidsrechter heeft het ook warm. Krijgt een slokje van de verzorger van de AFC, ...helemaal goed, zo hoort het in. Het. ...überhaupt bij sport sportiviteit. Dat moet hoog in het vaandel staan. Fair play. Uh, ja, dat, uh, ik hou niet van het woord, maar goed, laten we het zo zeggen... Fair Play staat hoog in het vaandel van de UEFA en van de, de KNVB en van de FIFA. Uh, het respect voor elkaar. En ook dat is nu weer gebeurd, de scheidsrechter krijgt gewoon een slokje water van de verzorger van de AFC. Goed, de, de speler van de AFC is ondertussen opgelapt. Loopt hem wel een beetje te hinkenpinken. En de AFC mag een vrije stop gaan nemen op een eigen helft, helftmetertje of tien bij het 16-metergebied. Er wordt even op gewacht uh, totdat de scheidsrechter een signaal geeft... En dat gebeurt nog steeds. Ja, daar is het signaal en dan gaat ook dan die bal komen. Diep naar eh, voren, richting de spitsen van de AFC. Maar die worden afgeketst door een verdediging van Zandvoort. Toch weer AFC in balbezit. Op de helft van een Met het team buiten het strafstofgebied. En daar staat, even kijken, Billy Visser. Die het erg moeilijk heeft, ook weer. Vorige week ook al. En dus, nu gaat hij de bal via voet van de aanvallen van de AFC over de achtlijn En Joris Smit mag de bal weer vanaf de 5 meterlijn in het spel gaan brengen. Gaat hij het doen? Nee, hij laat het over aan uh, even kijken. Ik denk dat dat zomaar Ronald Kalen zou kunnen zijn. Maar er kan ook Patrick Koper zijn. We staan aan de andere kant van het veld. Een beetje ver weg naar uh, Koper. Koper. Uh, diep, uh, ver over de middellijn. Richting uh, de spitsen van Zandvoort. En was, uh, op dit moment Vijf 4 Rikkers, Michel aan. En uh, die is daar nog meer bij? Michael Kaarl, Dus is een beetje een hangende spits. En een beetje kopt u wel zometeen. Uh, daar is het uh, is het Maurice Mol. Mol, die de bal in de, aan de voeten heeft. Gaat de man voorbij. Laat ze weer passeren. en Geeft die bal dan een schop, maar dat is alleen maar richting de keeper van AC, Die hem heel makkelijk kan oppakken en weer een rond in het spel kan gaan brengen. AC kan gebouwen en een aanval. Er gaat nu aan de, Daar is het eindsiaal. Ik had al gezegd, het zal niet veel langer zijn dan, dan een paar seconden. En inderdaad, de schijnsel die het helemaal niet moeilijk heeft gehad. Alleen denk ik, een verkeerde beslissing heeft genomen, zojuist... Bij die grove overtreding of Michel de Haan. Uh, die het uh, nogmaals uh, verder helemaal niet moeilijk had. Omdat het een uh, zoetstappige wedstrijd was. Voorlopig is het 0-0. En we gaan zo meteen naar de tweede helft kijken. Dankjewel Jaap van Radelijk Dan gaan we naar het circuitpark Zandvoort. Jaap Koper staat bij de finale races. Dutch GT4 is de race waar we mee gaan vervolgen. Omhoog. Oh nee, hè? ga je weer zingen dan? <laughs> ik wil het programma wel gezellig houden, je heren, vind. Ik doe het alleen maar voor Jaap Koper hoor. Okay, nee, ja, Jaap Koper houdt er wel van, geloof ik. <laughs> ja, denk ik ook wel. Je hoort inderdaad de single van RUT SAKOTS en Hartslag. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ik ben heel benieuwd hoe het met Hartslag gaat van de diverse coureurs van de Dutch GT4 Race nummer 1 over 25 minuten. Snel naar Jaap Koper op het circuit. Jaap. Ja, als je zegt dat ik van hartslag hou in Nederlandstalig, dan zeg ik. Heel liever ga ik naar 11 december naar Paradiso bij de Grote Prijs van Nederland. De Songwrites-finale erop. Dus... Oké, okay, ja, wat, wat voor artiesten treden daarop dan? Wat zeg jij? Wat voor artiesten treden daarop dan? Uh, dat kan ik je wel vertellen. Dat zijn uh, Aisha, Kees Mayfield. De andere Mayfield uit Brabant. Dan heb ik uh, Tenjouin 3. Uh, ga ik nog even verder een nieuw en de zesde is mij even ontschoten. Maar uh, dat zijn er in ieder geval al vijf van de zesde uh, die ik sowieso op kan noemen. die er dus meedoen in die, uh, in die finale van de Grote Prijs van Nederland. Maar dat is muziek, daar hebben we het nu niet over. Nee, dat zijn wel toppetjes, hè. Dat zijn echt de toppetjes, uh, Nou ja, wie wordt de opvolger van Evie Visser uit. Uh, nou wat is het? Gouda, geloof ik. ik daar komt ze vandaan. Ja, Oké. Okay. Maar goed, uh, wie de opvolger wordt uh, van uh, Christian Frankenhout in de Dutch GT4? Is nog niet helemaal duidelijk. Uh, we hebben de eerste wedstrijd uh, vandaag uh, op programma staan van de GT4 voor dit weekend. En het is uh, een beetje een uh, rare uh, gewaarwording, want ja, normaal gesproken zou je hier verwachten dat de leider in het uh, klassement aan de start uh, zou uh, verschijnen. Dat is Phil Bastiaan. Maar die heb ik niet gezien. En waar die dan wel uit hangt, dat weet ik niet. Maar uh, in elk geval rijdt hij in dit veld niet rond. En dat is heel erg raar, want de man moet een voorsprong verdedigen in het kampioenschap. Maar dat doet hij dus nu uh, blijkbaar niet. Ik weet niet precies wat de achterliggende reden is, maar daar kom ik misschien vanzelf nog wel even achter. Uh, wat ik wel weet is dat uh, de leider in de wedstrijd een schepenvolnet Corvette is en die wordt bestuurd. Nou ja, dat uh, is een man van naam en uh, hij heeft ook uh, onlangs een uh, Le Mans serie kampioenschap op zijn naam geschreven. Jeroen Blekenmolen. De, de man uh, die op dit moment voorop rijdt. Hij wordt achtervolgd en dat was ook heel erg interessant, want dat, uh, gaat het, daar gaat het om. De mannen die het uh, moeten doen in het kampioenschap, Duncan Huisman en uh, was het Christian Frankhout. Die twee die uh, vechten dus een uh, duel uit. En dat gaat dus om uh, de koppositie in het uh, kampioenschap. En hoe uh, dat er uh, verder nu aan toe gaat, is uh, nu duidelijk te zien. Fra uh, Frank Hout ligt uh, tweede, maar hij wordt nu al op de huid gezeten door de tweede Corvette. Die bestuurd wordt door uh, of Henry Zumbrink of Danny van Domme. Dat is uh, niet uh, precies uh, wie ik weet uh, wie erin zit. Maar een van de twee, uh, nee, het is Danny van Domme die erin uh, rijdt. En dat is uh, nummer uh, drie. Ja, dat uh, betekent op een situatie zoals hij nu is, dat uh, Christian Frankhout voor het kampioenschap hele goede zaken gaat uh, doen. Kijken we ook nog even naar de Legend uh, Cup. Daar uh, vinden we op dit moment uh, niemand minder dan uh, Alain Kalf uit Zandvoort vooraan. En uh, daarachter vinden we dan ook nog uh, andere mannen van, uh, van naam in dat uh, veld. Uh, waaronder uh, de oudgediende uh, Hans Hugenot die in de plaats uh, komt voor uh, Jan Lammers die hier niet is. En als het goed is, hebben we ook nog uh, uh, Rob Campus, die kennen we ook, van uh, bijvoorbeeld uh, het televisieprogramma, nou ja, de Reunie, om het maar zo te zeggen. En onlangs uh, heeft hij een uh, boek uitgebracht, uh, Inhaalreis, Race, uh, Dat ook al door vele mensen al uh, is gelezen, ook onder andere door mij. En uh, die ligt dus nummer drie. En hij, zelf, uh, hij zegt ook van nou, ik uh, moet er toch wel in staat zijn om een man als alle uh, enigszins bij te houden. Inmiddels is hij wel erin geslaagd. Die, uh, als we kijken even naar de is allekalde degene die op dit moment uh, het veld uh, bij de Legends aanvoert. En ligt die campus ook inderdaad tweede. Dus het, uh, het zal nog uh, best een interessant uh, verhaal worden. De leider in het uh, kampioenschap is op dit moment uh, Peter van der Kolk. Maar die komt uh, nu niet in actie. Die komt uh, later, of tenminste later in dit weekend. En dan heb ik het over uh, zondag. zal hij uh, een wedstrijd uh, rijden. Dat zal morgenochtend uh, gebeuren. En uiteraard uh, ziet er natuurlijk ook de hoofdrace aan het eind uh, van de finale races op zondag. Dat uh, de heren uh, allebei in actie komen. En dan heb ik het over Jeroen Klekenwolen en Peter van der Kolk. Nou, het is uh, nu uh, zitten we denk ik in uh, ronde 6, 7. De situatie is dus dat volgt als uh, het zo uh, blijft. Dan uh, neemt Christian uh, Frankhuis iets wat afstand van Duncan Huisman, hoewel die nog steeds in de buurt uh, is uh, van de Porsche-rijder. Maar uh, er is nog niet een zinnig woord uh, te vertellen van wie er dus nu kampioen gaat worden. Ik denk dat we morgen daar in uh, de opknoping gaan meemaken. Ja, Jaapet, nee, jij had toch altijd uh, contact met uh, de familie Sanders. Bertus Sanders zie ik helemaal onderop staan. Hoe kan dat nou? Uh, Bertus uh, Sanders rijdt nog wel rond, maar niet meer uh, zeg maar uh, vooraan. Hij uh, had als actie getrun je kwam uh, goed uh, wel uit, uit de startblokken. Maar kennelijk is er weer wat onderweg uh, gebeurd met, met de auto van Peter uh, Sanders. Uh, maar ook dat verhaal dat uh, weet ik, uh, die Cosmo Porsche die uh, daarvoor uh, ingezet wordt, die wordt voor echt allerlei doeleinden gebruikt. Het is uh, net ja, zo'n soort van huurauto, om het maar zo te zeggen. En je weet, als jij een huurauto huurt, dan is er uh, daar ook op een gegeven moment uh, de scherpte een beetje vanaf. Dus uh, wat, wat, hoeveel kilometer uh, die Porsche. Gereden hebt, ja, ik weet het niet. Ik durf er niet uh, met enige uh, zekerheid te zeggen, maar ik denk dat er uh, wel uh, misschien inmiddels wel een ton op uh, staat. Uh, minstens, dat moet aardig wel. Dus het is een auto die uh, ja, ook in België uh, regelmatig uh, gebruikt wordt uh, bij lange afstandswedstrijden. Oké, okay, nou in ieder geval uh, reden dus dat betters dus, uh, helemaal achteraan ligt. Even uh, nog wat anders, tot slot, van hoe lang uh, hebben ze nog te rijden, Jaap? Ja, ik, denk, ik zeg net zes, uh, zes ronden, dus uh, rijk maar uit, hè? Oké, okay, nou daar komen we straks weer bij terug. Oké. Okay. Dankjewel, Jaap Koper vanaf Circuit Park Zandvoort. Like like flame in the darkest night. I'm there. Now you're and you won't get up. Can't see that it'll all be Heb jij het ook gemerkt, Daan? Nou. Wat wilde jij aan mij vragen, trouwens? Hey, het valt me wel op dat het steeds drukker wordt als ik het ben met jou programma gedaan. Ja, dat komt, gaan we doen. komt door jou natuurlijk. Hé. Ja, Kom door jou. Dat ja. komt door <laughs> jou. Hey, wat me ook opvalt is dat uh, jouw Willem weer terug is. Moeten we even een plaatje voor hem geven? Ja, ja, ja. Eh, ja, vind ik ook. Vind Die ik ook. kent hij vast nog wel ergens van. Hier is Tom Novi. Oh, oh, oh, oh. FM, Race Radio Pit Report en, en we gaan weer naar het speedpark Zandvoort. Jaap Koper. Ja, uh, waar het uh, piratenbloed een beetje begint uh, sneller te stromen... ...als ik uh, zo'n geluid uh, al eerder op, uh, van jullie mogen horen uh, vanuit de studio. Maar goed, uh, kijken we even naar de wedstrijd. Inmiddels uh, is duidelijk waarom uh, de auto van uh, Matthijs Hargema en Bastiaans niet in actie komt. Dat heeft te maken... Uh, met het uh, competitieelement in uh, dit uh, kampioenschap. Het is zo dat uh, morgen uh, dan komen Frank Hout en Huisman niet in actie. En die twee staan uh, vrij hoog plaats in het uh, kampioenschap. Dus die hopen dus nu op een dusdanige manier zoveel punten te verzamelen dat ze genoeg hebben om uh, even toe te kijken in uh, wedstrijd nummer 2 als Bastiaans uh, gaat rijden. Morgen dus uh, komen Ricardo van der Ende en uh, Ferdinand Kool in actie uh, als het gaat om de kampioenschap kampioenskandidaten en dan uh, gaat Bastiaans wel van start. Wat uh, de reden dus is, is uh, dat de auto gewoon uit veiligheidsoverwegingen aan de kant wordt gehouden. Markema uh, rijdt uh, namelijk niet echt uh, op een uh, duurzadige manier in het kampioenschap rond dat die enige rol van betekenis zou kunnen spelen. Dus heeft de teamleiding besloten om die auto dan maar aan de kant te houden. Misschien ook wel een wijze beslissing uh, van het team uit. Inmiddels uh, loopt de auto van op een van de Mustangs. Uh, behoorlijk te roken. Welke het uh, precies is, uh, is, mij, ja, is nu mij duidelijk. Dat is de auto van uh... Allard Kalf, die, uh, die aan de achterkant uh, een beetje uh, loopt te roken. Uh, ja, dat uh, betekent dat Kalf, hij heeft nog wel uh, de leiding in de Lessing Cup. Maar of hij dat ook gaat houden ten opzichte van Hans Huggenhoff, die op de tweede plaats ligt. En op de derde plaats op campus, dat is uh, nog maar zeer de vraag. Uh, Lapt uh, nou, uh, Allert het uh, rookverbod uit Salaar soms? Nou, ik weet het niet wat hij uh, precies doet. Uh, maar goed, uh, als ik uh, kijk naar uh, de situatie zoals hier is. En zitten denk ik ook een beetje in uh, de laatste fase van de wedstrijd. We hebben nog uh, even kijken. Als het goed is, hebben we nog 1 minuut en 16 seconden. Het gaat, nou, dit is, een, dit is een wedstrijd op tijd. In de praktijk komt het dus neer op zo'n zo 12, 13 ronden. Dus als de heren zo direct nog een keer voorbij komen, dan wordt er waarschijnlijk nog één ronde afgelegd. En dan is deze wedstrijd, deze Dutch GT4-wedstrijd, de eerste van dit weekend ook achter de rug. En dan kunnen we meteen ook een beetje de balans opmaken hoe de kampioenskandidaten zeg maar, staan. Nou, die uh, ene minuut die uh, loopt dus. Uh, laatste ronde loopt dus nu ook. Uh, de situatie is dus als volgt dat Jeroen Bleukemolen die uh, nog steeds de leiding heeft in deze wedstrijd. Het uh, voorsprongetje van uh, Christian Frankenhout is dusdanig dat ik daar dus niet meer een, uh, ja, een min of meer een verrassing zou kunnen verwachten. Daarachter vinden we dan uh, Danny van Domma uit Zandvoort op de derde plaats en de vierde plaats die in zijn handen van... Ja, Simon Knap. Dat uh, is ook knap, om het maar zo te zeggen. De vijfde plaats is uh, dus nu in handen van Duncan Huisman. En uh, dan uh, gaan we dus echt uh, kijken van, uh, hoe uh, deze laatste ronde dus nu uh, gaat lopen. Nou, die auto van Kalf die rookt nog steeds. Ginetta die, die erachter zit, nou, die zal het nodige over zich heen. Uh, die Ginette trouwens die nu bestuurd wordt door Queen Engel. En morgen komt Melroy Heemskerken in actie. Peter Sanders is inmiddels van die laatste plaats af. Die uh, is een aantal uh, rijders alweer uh, gepasseerd. Kon ook bijna niet uitblijven. De, de, daarvoor is de, de man ook uh, gewoon nog veel te goed voor. Dus uh, hij rijdt uh, gewoon nu vrolijk uh, verder uh, door. En is uh, inmiddels al een aantal, uh, ja, noodware achterblijvers zou ik niet zeggen. Maar een aantal achterblijvers is hij dus nu voorbij. De laatste ronde loopt. Nou, we kijken. Wat, uh, wat, uh, wat, die, uh, wat die wedstrijd uh, nog uh, gaat opleveren. Uh, waarschijnlijk wordt het een, uh, een goede winst voor uh, Jeroen Blekenmolen. Want het, uh, het zal niet uh, lang meer duren. Ze zijn inmiddels al uh, door het, uh, laat, de laatste bocht heen. En het ziet er naar uit dat uh, Jeroen Blekenmolen deze wedstrijd uh, gewoon uh, op zijn naam uh, gaat schrijven. Dat zou, ja, inderdaad. Blekenmolen wordt uh, eerste, de, uh, Tweede wordt uh, Christian Frankhout, Derde wordt. Danny van Dolle, vierde wordt Duncan Huisman. dus toch Duncan Huisman op de vierde plaats. Vijfde wordt Simon Knap, en dan uh, zie ik even precies wat, uh, wat het gaat worden. Uh, dan denk ik dat uh, Alaskan als uh, eerste uh, legend uh, over, over de strepen komt. Daarachter dan, dus uh, de nummer negen, uh, Hans Hugenot. En dan is het dus uh, nummer drie uh, bij de legends uh, zou dan moeten worden uh, Rob Campus. Nou, dat is uh, de einduitslag van deze, deze wedstrijd hier uh, bij de Dutch GT4 van vandaag, uh, heer. Oké, okay, dankjewel Jaap Koper. Tot slot nog één vraag. Ik zit zo naar de score te kijken, hier uh, op de computer. En ik zie die nummering van die coureurs, Die snap ik niet helemaal. Dan heb je bijvoorbeeld Christian Frankhout, die rijdt met nummer 1 rot. En Jeroen Blekenmolen met nummer 64. Waar komt die nummering vandaan? Nou, ik denk dat het ook te maken heeft met de Legends die meedoen. En uh, als ik nu even nog uh, even actueel ga kijken. Allard Kallag, die heeft uh, last van een binnenbrandje bij de Ford Mustang. Hij is uh, wel als uh, eerste bij de legends uh, aangekomen. Uh, maar uh, de auto rookt behoorlijk van binnen. En ik weet niet precies wat er aan de hand is. Maar uh, Alex uh, zal uh, toch uh, niet uh, van plan zijn een, een barbecue vanavond uh, te geven. Dus uh, ja, nee, uh, dat, het, ziet er, het ziet er een beetje serieus uit. En uh, er staan nu ook uh, een paar mensen van de brandweer staan erbij. Hij is uiteindelijk dan uh, over de streep gekomen. Vraag me niet hoe. Maar uh, het, uh, het is denk ik met, uh, met heel veel uh, brand uh, achterin uh, gebeurd. En nu uh, wordt er dus uh, het brandje ook uh, geplust. Kennelijk is, uh, is het uh, goed uh, overgeslagen. Wellicht dat uh, de monteurs uh, da, dat uh, probleem kunnen verhelpen. Maar dat zien we dan morgen wel weer. Nou ja, ik neem aan dat je al het uh, nog wel gaat spreken. En dat we dat morgen gaan horen bij Zondag in Kennemerland. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dankjewel Jaapkoop vanaf het circuitpark Zandvoort en hier is Hip. Everybody's got to yeah, learn sometimes. Know. Ja, ja, ja, ja. Babbel maar lekker door. Sorry, maar lekker sorry, sorry, sorry, sorry. Hier komt hij, die mooie zinnen. Look around.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 Yeah, no juist van uh, Jaap Koper. Race nummer 1 van de Dutch GT4 is gewonnen door Jeroen Blekenmolen. Uiteraard morgen weer een Dutch GT4-reis. Live te volgen op CFM en op de televisie. Niet alleen op de radio, maar ook op de televisie. Kanaal 45 moet je daarvoor hebben. De hele dag vanaf half elf uh, Daan, dan uh, zijn de beelden beschikbaar, toch? Ja, dat klopt. Oké, okay. snel weer over naar het voetbal. SV Samvoort tegen AFC uit Amsterdam, Joop. Ja, Rob. Ja, vrouw. Joop. Bleek <laughs> van Goed, goede zaak. Dus nee, dan... uh, hij hopen, spelen ze nou een beetje, beetje beter dan uh, de eerste ah, wedstrijd of niet? Of, uh... Nee, nee, nee, nee, daar, nee de eerste helft. Die zit zich gewoon voor in de tweede helft. Oh. Uh, nu is Zandvoort weliswaar iets meer op de aanvalshelft. Van de, van de, dus hun aanvalshelft is op de helft van ARC. Uh, AFC. Maar echt denderend voetbal is het absoluut niet te worden. Zo goed als geen kansen. Met zeg je dat, geen kansen creëert. En dan moet George Schmid helemaal gestrekt naar de hoek. Maar hij heeft hem wel. Dat is een goede zaak. Okay. En hij gooit hem heel ver uit, naar de Naar 50 uh, Rikkers. Maar die laten met zijn voet of uh, springen. En uh, daar gaat die bal via a over zijn als Sans van gaan gooien. Maar uh, ja, uh, er is ondertussen ook nog weer gewisseld. Jonkeur. Uh, daar ben ik wel blij mee. Die is uh, weer in staat om in ieder geval één helft te spelen. Een hele goede verdediger die de verdediging helemaal naar zijn hand kan zetten. En uh, hij is in de plaats gekomen van Remy Driehuis... ...die in de eerste helft al een behoorlijke tik had gekregen... ...en op de grond bleef liggen wat verzorgd werd... en later weer door kon gaan. En ik denk dat hij daardoor in de, in de, uh, de kleedkamer is gebleven... ...en ter faveur van uh, John Keur. En ja, ik, ik heb het wel eens eerder gezegd... In de, ...in de wedstrijden die we tot nu toe gespeeld hebben waar Keur mee heeft gedaan... Uh, ja, ik, ik ben heel veel charmeerd van die man. Hij heeft een gigantisch veel ervaring. Hij uh, uh, heeft ook hoog gespeeld. Hij heeft de uh, eerste klasse gespeeld. En als ik het goed heb, ook nog één of twee uit je hoofdklasse. Maar goed, uh, hij is dus nu weer in, uh, in het uh, veld verschenen bij uh, Zandvoort. En uh, laten we hopen dat daardoor de verdediging van Zandvoort samen met Ronald Kalis en uh, Guy Rijkel en Billy Visser... Uh, gewoon een hecht blok gaat vormen. Waardoor AC niet de mogelijkheid krijgt om toch nog die bal achter Joris Schmid te prikken. En met heb ik het gezegd, uh, gaat uh, Kirai Kool. Die pakt op mooi, een mooie manier de bal op. Maar de scheidsrechter vond dat hij goed. Die liep wel vlakbij. En die fluit af. En Kool is daar kwaad over. Die gooit die bal weg. En dan mag hij blij zijn dat hij geen gele kaart krijgt. Want dat is gewoon een, af, uh, een, een afkeurend gebaar. En uh, dat, uh, dat, dat mag je eigenlijk niet doen. Nu gaat Maurice Mol dan moeilijk lopen doen, die vindt dat die bal meer naar achter moet. Komt nee, jongens, laten we gewoon lekker gaan voetballen. En Mol, Mol gaat dan inderdaad ook achteruit en dan gaat die bal komen. Richting de, acht, de tweede paal, maar heel verder overheen. En Visser moet echt hard gaan lopen om die bal nog weg te werken. Gaat inderdaad over de zijlijn, maar AFC mag gaan gooien. Hebben ze ondertussen gedaan en uh, een van die spelers is nu bij de achterlijn van Zandvoort. En daar gaat hij in overtraining op Kohl, Kira kool die wordt neergelegd. Zandvoort uh, mag een vrije schop gaan nemen. We hebben ondertussen gespeeld, dus even kijken, een minuutje of uh, 60, 62. En uh, de stand is nog steeds 0-0. Uh, we gaan terug naar de studio, zodat we straks nog even terug kunnen komen. Oké. Okay.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 Raise your hand up high Got to get up, get up, yeah Everybody get up Let the world know we need it now We got to stand up, stand up, yeah Everybody stand up Let the world know we need it now Raise your hand for someone, someone Someone who is down We can feel the power lift us all up from the ground Raise the bar on learning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 Zijn beste man, hij heeft al een steen in voort. Nou, de meeste mensen willen dat zo lang mogelijk uitstellen, maar hij is er trots op. Maar ik heb ook al een steen. <laughs> oh, ik heb ook al een steen. Ja, jij hebt ook een steen, maar toch niet uh, die steen, hè, hopelijk. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. We willen nog langer van je kunnen genieten, oh, dus vandaar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, <laughs> de <Jordan> eigenlijk <laughs> Clark voor Freedom, uh, een van zijn laatste singles. Uh, en ook een van de laatste platen wat betreft het uh, uur 2 van dit programma. Ah, je hebt wel zin in je auto, wel merken. Ja, natuurlijk. We Post. gaan nog een uurtje door en dan hebben we de nabespreking. Dus dan gaan we samen ja, voorbereiden. Ja, ja. We hebben straks uh, Roy van Buren nog aan de telefoon. Hè? Roy van Buringen en we gaan ook nog uh, Ron Brouwerij even bellen. Want morgen is het rondje dorp. dorp. Ja, dat mag jij doen. Ik ben zo benieuwd wat ze gaan doen. Hè. Ja, dat komt wel goed. Ik heb al allerlei uh, vreemde opdrachten gehoord die ze moeten gaan uitvoeren daar in diverse cafés. gaat een feest worden morgenmiddag weer. Um een minuutje of geloof ik dus nou. Om een uurtje of zes dan zijn ze al uh, zo blauw als een kanariepiet, Pieter. Goed, u 3 komt er dus zo dadelijk aan met uiteraard ook verslag vanaf het circuit. She's coming in 12:30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 Na zijn gesprek met formateur Rutte zei hij dat hij accepteert dat het nieuwe kabinet 650 miljoen euro op defensie wil bezuinigen... maar dat hij verdere bezuinigingen niet in het belang van de samenleving acht. De nieuwe minister zal zich daar dan ook tegen verzetten. Hille was de eerste kandidaatminister die vandaag langskwam bij Rutte. Nu is VVD-senator Rosenthal aan de beurt. Als laatste vandaag ontvangt Rutte Ben Knapen, die onder Rosenthal staatssecretaris van Buitenlandse Zaken wordt. Donderdag moet het nieuwe kabinet op het bordes bij koningin Beatrix staan. Op Curaçao is de allerlaatste statenvergadering van de Nederlandse Antillen aan de gang. Vanaf morgen bestaan de Antillen niet meer en gaan Curaçao en Sint Maarten verder als aparte landen. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn ook op de Antillen en wonen diverse ceremonies rondom de opheffing bij.